Het Duitse Lufthansa vliegt al jaren op Iran, maar het dragen van een hoofddoek is voor de vrouwen van die maatschappij nooit een probleem geweest. Morgen komt een eerste groep van 34 Syriërs uit Turkije naar Nederland. Ze worden gebracht met het vliegtuig. De overdracht hoort bij de deal die de EU drie weken geleden sloot met Turkije. Voor elke migrant die dat land terugneemt uit Griekenland gaat een Syriër uit een Turks opvangkamp naar Europa.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 Connection was naar de rechter gestapt om de actie van de buschauffeurs te verbieden, maar dat is niet gelukt. Huizen in het aardbevingsgebied in Groningen zijn minder makkelijk te verkopen. Ze staan langer te koop dan huizen in de rest van de provincie. En de woningmarkt herstelde zich er langzamer van de crisis, zegt het CBS. Huizen in het bevingsgebied stonden eind vorig jaar gemiddeld 540 dagen te koop, tegen zo'n 430 dagen elders in Groningen. Het weer vanavond overal droog. Vannacht gaat het weer regenen. Vooral in het oosten van het land. Morgen is het overwegend bewolkt met soms regen. Het wordt zo'n 15 graden. En dit was het. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hawker van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Yeah. Met nu ZFM Cinema. Ja, een hele goede avond bond aan bon zo zogezegd. ZFM Cinema, dat is wat nu in de programmering staat... Samenstelling en presentatie, Auko Beuving. Films Eerste Uur, Shame, A Serious Man, Snow White and Huntsman. En natuurlijk, western muziek laatste 10 minuten, kwartier. Twee melodietjes onder reclames Van Dion Warwick en Yuna. En we hebben de hit van de maand. Nou, het zit in april, dus we hebben een nieuwe hit van de maand. En dat is wel een hele mooie. Paolo Nutini, Iron Sky.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 Yeah. Van die Nuttini, een Schotse singer-songwriter. Italiaanse vader. Uh, Schotse moeder. Uh, mooie muziek komt van de CD Costic Love. Een CD 2014. Ja, een beetje filmische muziek. Dus vandaar dat het heel goed in dit programma past. Uh, ik had beloofd om ook nog twee reclame deuntjes te doen. Dit zijn aardige strawberry letter. Oh ja, dat nummer van uh, Paolo Natini. Dat hoorde ik eigenlijk de eerste keer een aantal weken geleden. bij Gijs Taverman. U allen wel bekend. Hij is ooit bij C CFM begonnen, dacht ik. Eh, uh, en dat is zeker de moeite waard, dit nummer. En dit is Yuna uh, Strawberry Letter, een nummertje van Chucky uh, Otis, ooit bekend geworden door de Brothers Johnson, en dit is onder een reclamefilmpje gezet van H&M, dacht ik. Filmpje van HM gezet. En het oorspronkelijke werkje is geschreven door Chuckie Otis. En die had het op de plank liggen. En hij had een zusje die had verkering met uh, de uh, Brother Johnson. En uh, die vroeg aan Chucky: heb je niet een mooi nummertje voor me? En toen kreeg hij uh, Strawberry Letter 23 van Chucky. En de uitvoering van uh, Brother Johnson is bekend. Dus er zijn ook in ve veel films verwerkt. Onder andere van. Uh, uh, welke film bedoel ik nou, schouw? Nou, ik kom er zo wel weer op. De, de leeftijd, dan vergeet je dingetjes, zou ik bijna zeggen. Ook van Quinten Tarantino natuurlijk. Uh, dit is ook nog een reclameduintje. Uh, van B. Dion Warwick. Who ever loved, look at me. Ja, je snapt wel waarom natuurlijk. En dat komt uit de film Shame. Shame is een film die 8 april vrijdag op de televisie uitgezonden wordt. En dat is een film van Steve McQueen. Een film uit 2011, de Engelse Steve McQueen. Met onder andere Michael Fassbender, Carrie Mulligan, James Batcher, Dale. De Britse acteur Michael Fassbender won de prijs voor de beste acteur... op het filmfestival Van voor zijn vertolking van de seksverslaafde... dertige Brandon, die met elke vrouw het bed induikt... maar niet in staat is tot een relatie. Ook niet met zijn zelfdestructieve zusje. Die op een gegeven moment voor zijn deur staat. Schrijnend portret van de machteloze moderne mens. Van de experimentele filmmaker uh, McQueen. Just like bird, this earth, I'll share my en daar zit onder deze mooie muziek van Cheek in. Maar als echte jazzliefhebber zit er ook heel veel jazzmuziek in deze film. En daarom heb ik hem op de rol gezet natuurlijk. Ik dacht ook dat ik daar Shit Baker in had uh, gehoord. En die ga ik nu even laten horen. Let's get lost. <laughs>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 everybody's list to celebrate this night we found each other mm, let's get lost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 Film Shame aanstaande vrijdag 8 april om half negen op... Uh, nee, sorry, om vijf over negen over Canvas Shame. Mooie muziek. En daar zit onder andere dit nummer in van John Coltrane. En ja, iedereen kent dat nummer. En dat is een heel bekend nummer. Er staat op heel veel kerstcd's. En dat is uit is een musical. Het is My Favorite Things. Ik moet zeggen, John Coltrane heeft er iets heel moois van gemaakt. Het duurt 14 minuten. Dat kan ik je helaas niet laten horen. Maar... Ik laat je wel een klein stukje horen natuurlijk. My Favorite Things van John Coltrane uit Film Shame. John Coltrane, een saxofonist natuurlijk... gaat uh, lekker improviseren op dit nummer. 14 minuten lang, zou ik zeggen. En uh, dat, dat is een heel mooi nummer. Heel bekend nummer. Wij kennen het natuurlijk ook uit de Sound of Music. En dat is uit de film Shame, ik zei het reeds. Maar het leuke van dit programma is dat je zowel jazz kan draaien... als ook gewoon uh, popmuziek. En dat gaan we nu maar weer eens doen. Eens even kijken welke uh, we daarvoor te pakken nemen. Is even op een lijstje kijken wat aan de beurt is. En dat is uit de film A Serious Man... Dat is de film waar we het over hebben. En daar zit onder andere deze muziek in van Jefferson Airplane. Komt ie. When the truth komt allemaal uit de film. A Serious Man is aanstaande vrijdag ook al op televisie en begint wel laat 5 over twaalf, BBC 2 en het verhaal. We kunnen nooit precies weten wat er gebeurt, doseert de Joodse natuurkunde professor Larry, terwijl zijn studenten achteloos weglopen. Niemand is geïnteresseerd in de beschouwingen van de vertwijfelde hoogleraar. Zijn gezinsleden, vrouw en twee tieners zijn hem zelfs liever helemaal kwijt. Maar de Joodse enclave in Minnesota anno 1967 is voor Larry een onoverkombaar schimmenrijk zonder uitweg. Een komedie van de gebroeders Joel en Ethan Coon. Uh, ja, mooi film. Kende film. En daar zit onder andere filmmuziek in van Jefferson Airplane. Maar de, de instrumentale nummers zijn gecomponeerd door Carter Burwell. En dat is a, uh, de A Serious Man. een airplane erachteraan. Dan een soundtrack uit de film Snow White en de Huntsman. Ik zag juist dat deze. Daar is een deel 2 van gemaakt, die net zo'n beetje in de bioscoop begonnen is. Het is eigenlijk een Amerikaanse fantasyfilm. En als je deel 2 wil gaan bekijken, actueel in de bioscoop, dan kan je misschien deel 1 op de TV bekijken, want die is aanstaande woensdag. Is, ...heeft niet zulke beste recensies gehad. Ik moet zeggen dat ik de muziek wel heel goed vond. Snow White and the Huntsman... ...het is eigenlijk een soort uh, variatie op een sneeuwwitje-film... ...en uh, het is een mengsel van soap... ...gezinsvriendelijke horror... Uh, begin is heel mooi, sfeervolle decors... ...barokke toon ...en uh, een leuke rol van uh, Charlene Terron ...als een heks. Maar uh, ja, je moet zelf maar kijken. De muziek is in ieder geval mooi... ...en de Bread of Life van Florence en de Machine... ...is natuurlijk een geweldig nummer. Daar begin ik mee. Ik doe straks ook nog een nummertje uit de nieuwe... the choirs in my head say no, oh. to get a dream of a life again, a little vision of a start of the end. but all the choirs in my head say no. Oh. Another taste of divine rush And I believe, I believe it's so Snow White and the Huntsman, uh, dit uh, wordt gezongen door Florence and the Machine. En dat is een grappig filmpje op YouTube. Daar zit ook een filmfragment in verwerkt. Erg mooi om te kijken. Bread of Life, Florence and the Machine. Ik zou een klein stukje draaien, een instrumentaal nummertje uit de Snow White and the Huntsman. Uh, dat moet ik even opzoeken. Dat is van uh, James Newton Howard, Snow White and the Huntsman. draait niet helemaal, want dus ik wil ook de nieuwe even draaien. Gewoon te mooi om af te breken. Dus ik ben het eigenlijk af. Ik zat met uh, te luisteren. Dat is heel mooi. Vind je deze muziek mooi? Ik luisteren naar zeker twee uur. Want twee uur staat helemaal in het teken van natuurdocumentaires. Een paar gewone films, maar overwegend natuurdocumentaires. Er zit prachtige muziek bij. Ik had jullie beloofd ook nog even de nieuwe uit Snow White en the Huntsman 2 te draaien. En die is van Halsey en dat is getiteld Castle. Dat zit. Het is deze. Mooi. Als je net leest wat er over de film geschreven staat... Snow White and the Huntsman, als je naar deze film gaat, deze tweede... en je gaat speciaal voor Kristen Stewart... dan kom je bedrogen uit, want die speelde in de vorige film Sneeuwwitje. Maar het probleem is dat ze een affaire kreeg met de regisseur Rupert Sanders... en dat ze in deze nieuwe film helemaal geen rol gekregen heeft. Ze komt niet terug in deze film. Het gaat vooral over de jager, de Huntsman, deze tweede. zo gezongen door Healthy... Godful getiteld. Ja, maar ik zie op de klok dat het uit de klok van... Uh, kwart voor tien al gepasseerd is. En dat betekent... dat we toch eigenlijk terecht moeten komen... bij uh, de western muziek. Eens even kijken wat ik vandaag ook gezet voor western muziek. Eens dus even zien waar dat staat. Ik zie hier wat staan. Uh, Shelly Man... in the train. Uit de train. Het film Young Billy Young Lekker ritme, Shelly Main uit de film uh, Young Billy Young uh, The Train. Dit is een hele bekende. Dit is van Dominique Frontier en uh, dat is de titel Muziek uit Hengai. zin om je zadelen, erop te springen en over de predi te rijden. Nou, hier in Zandvoort kunnen we dat niet doen. We kunnen natuurlijk wel het ruiterpad volgen in de waterleiding duiden. Dat is natuurlijk wel een hele grote kick. En dan een, een mp3-spelertje met wat westernmuziek. Kom je heel uit. Elmer Bernstein, El Toro uit de film Return of the Magnificent, Magnificent Seven. Naar het eerste uur van uh, C uh, CFM Cinema. En we hebben heel wat muziek geleid. Weer veel popmuziek, klassiek. En zelfs uh, jazz natuurlijk, niet te vergeten. En de tweede uur staat eigenlijk een beetje een teken van een natuurfilm. ik zie staan: La Classe et le Chelle, Frozen Planet. Planet Earth. Crimson Wings. The Hunt. African the Original Soundtrack. Dus is heel veel natuurfilms, er is hele mooie muziek bij. En ik zie twee hits staan. Ik zie London Calling the Clash, daar beginnen we mee naar de klok. En Lord Everybody went, Wants to Rule the World uit The Hunger Games. Nou, dat zijn toch mooie dingetjes. We gaan eruit met een laatste western nummer van David Buttholp: The Bonnie Blue Flag uit The Horse Soldiers. Soldiers. Dus ik ga zeggen, ga even wat inschenken, neem een drankje, kom er gerust weer bij zitten voor de tweede ronde. En luister dan naar wat meer klassiekachtige muziek, instrumentale muziek. Helemaal mooi deze keer, dat beloof ik. Ook wel bekend hoor.